Mayel Hageman met het NOS-journaal. President OZ-zender CBS zei hij dat Pakistan moet onderzoeken waar die hulp precies uit bestond. Een hoge Pakistaanse functionaris heeft tegen een andere Amerikaanse tv-zender gezegd... dat de al qaeda leider hulp kreeg van Pakistanse geheimagenten. Anders had hij niet zo lang onopgemerkt kunnen wonen in Abbottabad. FC Twente heeft in de Kuip in Rotterdam de KNVB-weken gewonnen. De ploeg was na verlenging te sterk voor Ajax. Het werd 3-2. Ajax stond na 40 minuten met 2-0 voor door doelpunten van De Zeeuw en Ewe Cilio. Voor FC Twente scoorde daarna Brama en Jansen. In de laatste minuten van de verlenging bezorgde invaller Janko FC Twente de beker. Meteen na het laatste fluitsignaal barst in het centrum van Enschede een groot feest los. Ongeveer 400 Ajax supporters die vanmiddag met de bus naar de bekerfinale in Rotterdam gingen, moesten vanavond met de trein terug. De verhuurder haalde 12 bussen leeg terug, omdat op de heenreis in twee bussen vernielingen waren aangericht. In een rond de wedstrijd in de Kuip werden zo'n 40 mensen aangehouden voor kleine vergrijpen. In Dordrecht doet de politie onderzoek naar een woningbrand die mogelijk is aangestoken. Bij die brand raakten vannacht drie mensen gewond. Een man en een vrouw konden zelf nog naar buiten komen. Hun zoon van 17 moest door de brandweer worden bevrijd. De politie in Dordrecht heeft 25 mensen op de zaak gezet. De problemen met de stroomvoorziening in het ziekenhuis in Hengelo zijn eind van de middag opgelost. De vestiging van de ziekenhuisgroep Twente in Hengelo zat vanochtend door een storing zonder stroom. Er was kortsluiting ontstaan in een besturingskast en daardoor werkte ook het noodaggregaat niet. Drie patiënten van de intensive care werden handmatig beademd. Twee mensen werden naar een ziekenhuis in Enschede gebracht.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 En hoe kan je je gezinssituatie thuis in Katwijk omschrijven? Was jij enigszins kind of van nog veel broers nee, en zussen? Nee, nee, nee. We hadden dus ik heb nog elf broers en zusters. Ah. Elf. Uh, we zouden met z'n dertiende kunnen zijn, waarvan er dus twee overleden is mm. en een zusje toen ik dus. Uh,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 Ja, op een gegeven moment. Hoe oud was je toen? En toen was ik uh, 22. Ja. En, uh, en mijn man was dus schiffermeert. Ja. En daar hadden ze bij ons best moeite mee, want dat vonden ze een beetje van de lichte kerk. <lacht> ja, dat is weer anders. Ja, dat is heel ja. anders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 je dacht, wat voor verbond was? Ik begreep het nooit, ik begreep het nooit. En toen je van Israël las, toen, toen las toen was ik het. je dat. Ja, dat ik bij het volk Israël mag horen nu. Ja, ja. Nu ik dat geloof het kwam. Dat Romeinen ook, hè, Romeinen 12, 13 dacht ik. Ja. Van dat we erbij gekomen zijn, bij het geënt. Ja, dat geënt worden. Op de olijverboog, ja. ja, op de ja. wijnstok heet ja. het dan, ja. Ja. ja, dat was ja, heel wonderlijk. Is mooi. Ja, dus dat ontdekte je. Dat ja. in de kerk misschien niet zo duidelijk gezegd in die tijd. Ik ook. denk het niet, ik denk het niet, of wel.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 Our God yeah.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 Ja. Maar sommige kerken die vinden dan van dat is genoeg. Ja. Waarom wilde je dan toch ook nog als volwassene gedoopt worden? Ja, ik kon niet anders. Je leest het woord en, en, en God spreekt dan zo duidelijk. Ja, want waar, wat, wat stond daar dan? Dat je nou, volwassen gedoopt wilde worden? Uh, wat sprak jou zo aan? Omdat uit? er stond je, dat was in de eerste ja. plaats. En uh, ja. laten dopen, dat was een stuk de gehoorzaamheid aan God zelf. Ja, Jezus, je wilde, is, Jezus, Jezus was woord, voorgegaan, ja. Jezus is zelf ook... Als volwassene gedood ja. hè? en ook als kind besneden. Ja. Dus bedoel, hij, hij, hij is ons voorgegaan, we moeten gehoorzaam zijn, we moeten hem volgen, He? ja. zoals het er allemaal staat. En, en als ik dat niet zou doen, nee, ik, ik kon niet meer anders. Ik ja. kon niet anders. Ja, dus dat zag je als een stukje gehoorzaamheid aan Jezus, om ook gedood te ja. willen worden als volwassene, ja. omdat je je bekeerd had, gekozen had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 Hmm. Hè, ik, ik, nou. Jij doet het op een andere manier. Ja, iedereen is anders. Ja. De een doet dat met woorden, de ander met uh, misschien daden of dingen ja. Ja. voor de buren of ja. de kennissen. En jij houdt van praten en je wist dat man een contact Ja, heerlijk. Ja, ja. ja dat, uh, dat was geen moeite van mij. Ik deed het graag.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 en daar is dan ook een groep interkerkelijk, dus mensen van alle kerken, die daar dan evangeliseren. Hè? Ja, het is het een open huis, hè? ook is Schalkrijk, die ja. doet ongelooflijk veel. Ja, dat is ook heel Ja, voedselbap, kleding en, en er komen allerlei soorten mensen uit allerlei landen. Ja, dat is allemaal. ook een hele leuke gemeente, ja. ja.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 van ja, mensen zijn niet eenzaam. eens aan ja, ja zeker, ja, dat het. zeker weten. nou zo ben je ook bezig met het israel productencentrum, je hebt een aantal producten in huis, je had zelfs een speciale kamer ingericht denk ik ja, ken. ik heb of een, een uh, soort winkeltje ja heel gezellig, we hebben een leuk zitje en dan oh, ja. uh, hebben we koffie en thee en noem maar op, in het begin stelde stond ik een heleboel in de huiskamer mm. uit, en dat uh, was een hele werk, heel, heel groot werk want dan moest je alles naar beneden schouwen en zo en, en, en een hele kamer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 Ja, en dan de en de wijn hè, kijken. Ja, de dus, wijn, ja, ik uh, wijn daar allemaal hè. Heerlijke kookwijnen. Eh uh, he? de, de maals van mij. Dat heet kiers, ja. ja Sacramental wijn. Hele lekkere wijn voor het avondmaal. extra mm. zoet. Ja.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 die daar geproduceerd worden, die brengen ze naar Nijkerk. Naar, naar Nijkerk. Eerst. Naar Nijkerk. Ja, oh, ja, daar komt alles dus uh, aan. En dan kunnen we dat vanuit halen en vanuit andere plaatsen bestellen uit Nijkerk. Oké. Okay. Uh, dan krijg je allemaal in bruikleen. Hmm. En als je het verkocht hebt, nou, dan wordt de rekening gestuurd naar uh, Nijkerk.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 Dat zijn leuke dingen. Ik hoorde zelfs dat je, als je dus heel veel producten hebt verkocht, als consulente ook naar Israël kan, kan sparen daarvoor. Ja, je? ja dat, je, je krijgt kilometers. hè? Oh, zoveel ja. kilometers. Uh, maar daar moet je wel heel hard van werken. <laughs> Op het ogenblik, dan uh, doe ik dus niet zoveel meer. En ik spaar er wel, want ik wil beslist nog een keer. Ja, nou, dat is nou, Israël toch. Ja. Drie keer, vier keer geweest, maar ik wil nog één keer naar Israël. Ja. Maar dat, dat kan. Ik, ik, ik, ik wil een beetje stoppen eigenlijk. Ja. Ik zou het heel fijn vinden als er is weer eens iemand die zegt: Van dit wil ik wel gaan doen. Zo, misschien is er iemand die via de radio dit hoort. Ja. Dus dan kan, kunnen ze misschien jou bellen ja. uh, als contactpersoon voor het IPC. Jouw telefoonnummer kan je dat nog een keer noemen, dan kunnen ze jou Ja, aanleggen. dat zou heel mooi zijn: 0, uh, 023 5285 237. Dat nummer is dus voor als u ook consulente zou willen worden voor het ISL Productencentrum, dan kan Kobe u dan overal alles over vertellen.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 En dan is het dan uur of tien, dan begint het uh, de close half En oh, half tien, tien. Ja. En dan um, gaan we zingen.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 En uh, nou, het is echt een hele fijne, fijne groep vrouwen die er bij elkaar komen. Mm. Dat is echt ik kan elkaar bemoedigen. En uh, nee, dat is echt uh, mm. aan te raden om er eens een keer te komen. Ja, dat is heel leuk. In, in Haarlem is het dan de laatste donderdagochtend van de maand, hè? Uh, de de laatste donderdag, ja. ja. In de kerk van de Nazarener in Haarlem. Op de ja. hoek Randweg, Zeilstraat. Mm -hmm.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 veel zingen, muziek, eten met elkaar. Dat ja, is wel, het is heel gezellig. Het jaar. Ja, heel gezellig. Ik hoorde ook vrouwen die gaan ook naar Amerika of naar een ander land. Klopt. vermoedigen naar Polen bijvoorbeeld met een ja. groepje. Ja, een stel nu binnen Israël. Ja, ja. Dat ja, Zo. zou ik best mee willen. Ja, dat is bijzonder. Dus <lacht> ja. Ze reizen dus ook naar bepaalde soorten.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 ja, dat, ja maar jij bent daar ook een keer mee geweest uh, niet, nee ik ben met de, met voor Israël geweest oh, dat ja, gaan we dus ja. met alle consulenten gaan we dus daar naartoe oh, dat is en dan ja. gaan we ook al die bedrijfjes gaan we bemoedigen die zijn heel blij als we komen natuurlijk ja oh, dus de consulenten gaan ook daar weer heen dat die gaan, gaan daar ook leuk. heen met elkaar ja. Ja. Ja. ja. nou, leuk om te weten dankjewel voor al deze informatie en uh, nog een hele fijne dag dankjewel, dankjewel ik heb dat met liefde gedaan tot zover het interview met Kobi Bauma. Ze had het in het interview over een boekje. Dat heet de titel Ja, kom binnen hier. Uh, Kobi vertelde erover. En het is geschreven, dat boekje, door Annie Berendsen. De titel is Ja, kom binnen hier. Het gaat over de relatie met de Heer Jezus. Voor meer informatie over het huis van gebed...